Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, maar je touwen echt per streng. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends en altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Ah, wat een hotel! Het zwembad, de ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles, je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken en bespaar tot 35. Hetzelfde hotel. Maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Nieuwe vaatwassen nodig. Keukeloos heeft het. Ontdek mijn unieke zondvakanties naar de Griekse eilanden. Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpikt verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen.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 Sandra Velsenboer en Jorrit Bergsma mogen morgen de Nederlandse vlag dragen... bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Velsenboer won bij het short goud op de 500 en 1000 meter. Bergsma werd vandaag Olympisch kampioen op de massastart en won eerder brons op de 10 kilometer. De sluitingsceremonie is niet in de gaststeden Milaan of Cortina, maar in Verona. In Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter zwaar gewond geraakt. Hij kwam buiten de piste ondersteboven met zijn hoofd in de sneeuw terecht. Hij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Op andere plekken in Oostenrijk vielen vandaag twee doden door lawines. De Oostenrijkse autoriteiten roepen wintersporters op om niet buiten de piste te gaan skiën. New York zet zich schrap voor een sneeuwstorm. Er wordt zo'n 40 centimeter sneeuw verwacht in combinatie met zware windstoten. In een groot deel van de staat New York, waaronder in New York City, is de noodtoestand uitgeroepen. Ook in andere staten aan de Noordoostkust van Amerika gelden waarschuwingen voor het winterweer, bijvoorbeeld in New Jersey, Maine en Connecticut. En NEC heeft hun derde plek in de Eredivisie vast weten te houden. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Ajax, die vierde staat. Eerder op de avond speelde NAC Breda tegen FC Volendam. Die wedstrijd eindigde in 1-0. NAC pakte mee belangrijke punten om degradatie te voorkomen. PSV won met 3-1 van SC Heerenveen. En dan nu het weer van weer Online. Er trekken buien over het land en het wordt een zachte nacht met een graad of 10. Overdag kletsen nat met veel regen en nog steeds zacht met 9 tot 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Flitsmeister meldt nog één vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Jan Blankenbrug en Everdingen. 20 minuten extra reistijd, verder geen controles gemeld. Thank you. Music. We hebben iets te vieren de komende twee uren... en dat heeft alles te maken met de vrouw die naast mij in de studio zit. Je hoort het zo, na la fuente. Appelite bij Q-Music. Het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Maar als jij het niet doet, dan doe ik het wel voor je. Kane's Celebrations. Welkom bij Kane's Celebrations... De komende twee uur staat Q-Music maar in het teken van één ding... en dat is het vieren van de bijzondere prestatie van luisteraar Janni. En daarom is hij ook hier in de studio bij me. Janni, goedenacht. Goedenacht. Mega leuk dat jij vannacht helemaal naar de studio in Amsterdam wilde komen... om jouw prestatie te vieren. Wat is jouw prestatie die het verdient om gevierd te worden, Janni? Ik heb een puzzel afgemaakt van uh, uh, 18.000 stukjes. Je hebt een puzzel afgemaakt van 18.000 stukjes. Ja, en je zegt het heel bescheiden. Maar uh, ja, ik vind eigenlijk dat het uh, best wel zo mag klinken. Vijf <hijf> jaar lang. 18.000 stukjes. Janni heeft haar puzzel af. Janni heeft haar puzzel af. Jij hebt vijf jaar lang gedaan over het maken van een puzzel van 18.240 stukjes. Ik vind het echt een bizarre prestatie. Uh, en daarom, ja, dit, dit, je stuurde jaren geleden een appje in de Q Music App... dat je bezig was met een puzzel, zo hebben we elkaar eigenlijk ontmoet, toch? Ja, jij stelde de vraag van... Uh, en wat ben jullie deze zaterdagavond aan het doen? En toen stuurde ik heel simpel... ik ben met mijn dochter aan het puzzelen. Ja, en nu zijn we ongeveer twee jaar verder in de tussentijd. We hebben altijd een beetje contact gehouden. We hebben ook uh, de puzzel van Jannie. We hebben eigenlijk een spel gemaakt in de Q-nacht. Ja. Eens in de zoveel tijd. Um, en ja, nu is hij eindelijk af. En ik vond dat dat wel groots gevierd moest worden, Jannie. Heel leuk. <laughs> ja, ik heb de studio ook een beetje versierd. Ik heb slingers opgehangen. Ik heb ballonnen opgeblazen. Uh, hoedjes meegenomen. Maar eigenlijk moet straks ook even een feesthoedje nog opdoen natuurlijk. Maar, oh, ja, het is, het is wel een feest. Um, het enige wat we eigenlijk niet mee hebben is de puzzel zelf. Want dat ding is natuurlijk gigantisch. Ja, die kon ik niet meenemen. Hoe groot is die? Uh, ja, dat staat hij zelfs op de doos. Oh, hij is, je hebt de doos uh, wel. 2,76 meter mee 76 bij 1,92 meter. 92. En, en waar laat je dat? Nou, nu nog op het logeerbed. Onder het logeerbed. Het oh, oké, okay, onder het logeerbed. Nee, dus onder we... het patras. Anders wordt hij stoffig. Ja, oké. Oh, oké, okay. <laughs> okay, dus uh, je hebt de puzzel niet bij Maar laat even zien wat de puzzeldoos is. Dit is de doos. Wat een ding, hé. Zelfs de doos is al best wel groot. Ja. Het is een enorme, wat is het, ja, een beetje, uh, een beetje Lion King achtig Het zijn allemaal dieren, olifanten, giraffen, leeuwen in een soort Amazone wat ik, uh, wat ik zie. Nelpaard op de voorgrond. Ja, en een gigantische puzzel wat erin uh, in heeft gezeten. Het is echt een, nou, twee keer een schoenendoos, denk ik, bij elkaar. Ja, echt wel. Ongelooflijk. Hé, hey, wat was je, je eerste reactie toen je hem na vijf jaar eindelijk af had? Gelukkig. <laughs> Nou is een keer weer een gewone puzzel van duizend stukjes. Ja, dat zeg je nu wel. Ja, maar volgens mij mislukte. ben je alweer bezig met een andere, toch? Ja, dat mislukte. Ja. <laughs> wat je bent nu bezig met een puzzel van? Uh, wat was het nou, 13.500? Ja, nog steeds boven de 10.000 in ieder ja, geval. Ja, ja ongelooflijk. Janny, we gaan het uh, vannacht uitgebreid vieren en het er natuurlijk over hebben. Ik heb ook een hoop verrassingen in petto. Niet alleen voor jou, maar ook voor de persoon aan de andere kant van de radio. Want wat is een feestje zonder een tractatie? Welkom bij Kane Celebrations! bang voor de tv, en daarna ruim ik op en zet jij een Mijn hoofd ligt op. sounds better with you. Cue music. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, Alarmschijf van afgelopen week. Zoe Levi, sluit me in je armen. Hoor je voor Avicii? En hey, brother, back you. Keynes Celebrations. Janni heeft haar puzzel af. Ja, we vieren vandaag dat Q-luisteraar Janni na vijf jaar een puzzel af heeft. Van Janni nog één keer, hoeveel stukjes? 18.000 stukjes. 18.000 stukjes, het is niet normaal. Uh, Janny, heb je het zelf thuis eigenlijk ook nog gevierd toen hij af was? Nee. Helemaal niks? Nee. Nee, ze heeft me niet uit eten nee, gezien. Nee, nee, of nee, iets? we hebben gewoon. Jullie hebben een we we we foto weer gezet dat het klaar was. En... Vijf jaar lang aan gewerkt. Ja. Op, onder het logeerbed matras gelegd. En toen dacht je, nou, en nu weer lekker koken voor vanavond. Ja. <laughs> hey, en, en hoe groot was de rol van die puzzel in jouw leven de afgelopen vijf jaar? Als in, ging jij er structureel voor zitten om de, elke zaterdagavond die puzzel te maken? Of was het gewoon, als het eraan toekwam, dan ging als je Als we zitten. er aan toekwamen. Ja, en zeg maar, hoe vaak was dat het geval? Zaten er ook veel tussenposes tussen? Ja, er zaten vaak regelmatig tussenposes tussen. Want ja werk je de zorg, dus je hebt vaak avonddiensten ook. Dus dan uh, kom je er ook niet aan toe. Hey, je moet het ook het juiste licht hebben. En soms heb je een beetje een rare hoofd dat het niet lukt... Of dus je moet er ook even zin in hebben. Je moet er ook zin ja. in hebben. Je kan er niet zomaar... Uh... Ja, en uiteindelijk dat het dus vijf jaar heeft geduurd om die puzzel te maken. Ik heb even geprobeerd in kaart te brengen, Janny, Hoe lang vijf jaar wel niet is. Want het, het vloekt nee. natuurlijk zo uit. <laughs> um, ik heb even alle grote nieuwsgebeurtenissen van de afgelopen vijf jaar achter elkaar gezet. Want terwijl jij al die tijd zat te puzzelen, gebeurde dit allemaal buiten jouw voordeur. Bij de laatste persconferentie, de vorige persconferentie, op vrijdag 18 juni... stonden Hugo de Jonge en ik stil bij de gunstige ontwikkeling van de coronacijfers. Opnieuw een persconferentie. Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklop. Zijn na het ingaan van de avondklok in meerdere steden rellen uitgebroken. Joe Biden wordt de volgende president van de Verenigde Staten. We're gonna walk down to the de bestorming van het Amerikaanse congres in Washington door Trump-aanhangers. Positie omzicht, functie elders. En goedenavond Nederland. In Amsterdam zou misdaadverslaggever Peter Erde Vries zijn neergeschoten. Peter Erde Vries is overleden. Max Verstappen. Het online programma Boos heeft een documentaire uitgezonden. The Voice of Holland wordt voorlopig niet meer uitgezonden. In twee jaar corona zijn we heen en weer geslingerd tussen dieptepunten en hoogtepunten. De eerste patiënt, de eerste vaccinatie. Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. De kroning van koning Charles. God save the king. Afgelopen vrijdag heb ik zoals bekend de koning ontslag aangeboden van het kabinet. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben... als lijsttrekker van de VVD. De PVV met 35 zetels. Wow. Een absolute landslide is dit. Donald Trump will be the 47th president of the United States. Joost Klein mag vanavond niet meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. Op 31 jaar geleden is Liam Payne overleden. geconcludeerd dat met het vertrek van de PVV... Er voldoende draagvlak is in de Tweede Kamer voor dit kabinet. Arjen Lubach, stap over naar RTL. Witte rook uit deze schoorsteen. Het betekent dat er een nieuwe paus is gekozen. a En groot nieuws nog uit noord Scharwouden. Het ligt in Noord-Holland. Jannie Dekker, dat is een luisteraar van Q, heeft een puzzel van dik 18.000 stukjes gelegd. Vijf en een half jaar heeft ze over die puzzel gedaan met allemaal dieren erop. En nu is hij dus af de eerste reactie van Jannie. Gelukkig. <laughs> nou is een keer weer een gewone puzzel van duizend stukjes. Ja, in juli 2020 begon ze met die puzzel. Ze kreeg hem van der man. Het was een kerstcadeau. Toch? Ja, dat klopt, ja. Nou, dat is best, best gek om dat allemaal achter elkaar te horen. Hè? Dat, je dit, dat is allemaal gebeurd in de tijd dat jij die puzzel hebt gemaakt, Janni. Ja, dat klopt. Bizar. Je luistert naar de Q-nacht met Kane's Celebrations. Later vannacht heb ik uh, nog een groot cadeau voor je ook, Janni. Ja, daar moeten we nog heel veel mee wachten. En ik heb ook traktaties meegenomen voor je... als jij nu zit te luisteren aan de andere kant van de radio. Komt allemaal zo meteen. Eerst Samba, dit is 12 12 in de Q-nacht. Back you, Azizam. Games Celebration. Jannie heeft haar puzzel af. Ja, we vieren nog altijd dat Jannie haar puzzel af heeft van 18.000 stukjes. Toch, Jannie? Ja, dat klopt. Hoe vind je het tot nu toe? Nou, ik vind het heel apart hier. En wat maakt het apart? Je hebt er geen voorstelling van wat je, wat je tegenkomt. In, gewoon als je een radiostudio binnenstapt. Ja, precies. Ja. En dat is ook nog helemaal versierd met al die ja. en ballonnen en chips en alles en erop en eraan. De puzzelstukjes vliegen om je oren. Ja, zo is het. Ja, ik ben op de schermen zelfs hier. Hebben we hebben allemaal puzzelstukjes die, uh, die vallen naar beneden. Uh, er komt een vraag binnen van uh, luisteraar Lisa. Die stuurt namelijk: Hey, kenejadi, ik heb een vraag. Is de puzzel ook op schaal? Ja, het is natuurlijk een puzzel van uh, 18.000 stukjes. Je hebt de doos even meegenomen. De puzzel zelf was te groot. Uh, maar het is best een mooie puzzel ook. Hè? Het is echt een, een. Ik ga even één keer laten zien. Dus een, dus een beetje een Amazone-achtige puzzel met allemaal dieren erop. We hebben olifanten, uh, giraffen, uh, wat hebben we allemaal? Leeuwen zie ik er nog op staan. Een, een, een, hoe noem je dat zo? een eenhoorn. Een neushoorn. <lacht> een eenhoorn. Ja, dat is ook niet helemaal wat het is. Uh, maar ja, de vraag van Lisa is: hebben we deze ook in het klein? Ik kijk even naar jou, want ik ga ervan Jij bent de puzzelwerkzaamheden hier is klein, is klein. Nee, dit is, dit is de enigste uitgebrachte maat. Alleen 18.000. Ja. Dus Lisa, je moet het doen met 18.000 of je moet het doen met niks. Ja, of zo. Het record staat voor ons nog op vijf jaar. Succes. <laughs> Zie je ook dat Angelina stuurt dat ze bezig is met een andere puzzel. Die is ook erg groot. 13.200 stukjes. Een hele grote Disney puzzel. Uh, ook leuk om te zien. Hé, hey, en dan ben ik elke keer benieuwd. Um, want wij hebben elkaar leren kennen... doordat jij twee jaar geleden hebt gestuurd... dat jij aan het puzzelen was terwijl je Q Music zat te luisteren. Ja. Wat voor een rol speelde muziek de afgelopen jaren tijdens het puzzelen? Was het altijd de radio die je aan had? Had je zelf ook liedjes die je opzette? Ik zet nooit liedjes op. Ik heb altijd Q Music aan. En uh, als ik aan het puzzelen ben, staat die dus aan. Maar als mijn man thuis is, staat de televisie aan. Oh, oké. Okay. waarom dan de televisie? wat hij televisie kijkt. Ah, je man heeft de broek aan in huis. Of niet? Hij heeft de afstandsbediening. Hij heeft de afstandsbediening. <laughs> nou, wat goed. Ja, want ik zat te denken, is er nog een liedje? Ik denk, is er een puzzel of iets? Iets wat je een heel leuk liedje vindt, wat je dan vaak luistert tijdens het puzzelen. Is er een liedje wat ik kan draaien nu voor je? Uh, Sommieu, daar word ik altijd blij van als ik die hoor. Sommieu, en dan uh, multicolor dan? Of? Ja. Ja. Leuk. Vind je het leuk om mezelf in te starten? Want het is eigenlijk een beetje jouw radioprogramma vannacht. <laughs> dat wacht jij doen. Ja, Vind je het niet leuk om hem op te starten. Nee. Nou, nee? Ah, je zit lekker. Nou, dan doe ik het zelf. Kan je dat wel nou aankondigen? Dit is Samie met uh, Bantikallen. Nou, waanzinnig, Jannie. Waanzinnig. Iedereen gaat staan. <applaus> groot applaus hier in de studio. Geweldig. Love. Polarized Lights Flesh And Open My Swimstones en I, gone, gone, gone back to music. Kings Celebrations. Janny heeft haar puzzel af. Vijf jaar lang deed Q-luisteraar Janny over 18.000 puzzelstukjes in elkaar zetten. En daarom vieren we deze Q-nacht de bijzondere prestatie van luisteraar Janny. Nog altijd gezellig bij mij in de studio, Janny. Hallo? Ja, altijd Hallo. gezellig. Ja, mooi. Mooi dat je het ook gezellig vindt. Um, Janny, wat is een feestje zonder tractatie? Dat is geen feestje. Dat is geen feestje. Dus we gaan uh, trakteren. Ik heb namelijk twee Jan van Haastere puzzels meegenomen met mij. Dat zijn uh, puzzels van duizend stukjes. Ik, heb, ik dacht, ik houd het iets kleiner dan de 18.000 stukjes. En het lijkt me leuk om die puzzels even uit te delen. Maar wel op de wijze die we eigenlijk gewend zijn. Want wij hebben de afgelopen twee jaar ook wel eens... de puzzel van Janny gespeeld op de radio. Yep. De puzzel van Janny. Want naast dat jij ontzettend goed bent in legpuzzels leggen... ben je ook nog eens heel goed in anagrammen. Ja, klopt. Uh, nu is een anagram, moeten we misschien even uitleggen... dat is natuurlijk een woord waarbij als je de letters door elkaar husselt, kan je er ook weer een ander woord uit halen, toch? Klopt. Ja. Uh, jij hebt wederom weer een anagram meegenomen. Ja. Uh, daar is dan een artiest uit te halen. Ja. En dan is de vraag aan de luisteraar... welke artiest is er uit de puzzel, dus uit de, de, de anagram te halen... heb je het goed of dan nou moet ik eerst even zeggen... moet je even het antwoord sturen in de q Music App. Is dat antwoord goed en word je teruggebeld... dan ben jij wellicht de eigenaar... van de Jan van Haasteren-puzzel... die hier in de studio ligt van Duizend Stukjes. Jannie, heb jij het anagram? Ja, dat is al geld eisen. Al geld eisen. En daar is dan een... Een zangeres komt eruit. Een zangeres uit te halen. Dus als je denkt te weten... welke naam van een zangeres verstopt zit... in uh, de woorden al geld eisen... Met Korte eindnotbemen. Yep. Uh, stuurt even via de Q Music App en maakt een kans op een puzzel van duizend stukjes. Nou, kom maar door naar de Q Music App. Hier is George Michael, Somebody to Love. van Janni. Janni is uh, de Q-luisteraar... die links van mij aangeschoven is in de studio. Inmiddels alweer 51 minuten, Janni. Ja, ja, ja, ja. Nog steeds gezellig. Ja, nog steeds gezellig. We zijn vannacht aan het vieren dat jij uh, na vijf jaar... je puzzel af hebt van 18.000 stukjes. En om dat te vieren gaan we een Jan van Haasteren... puzzel weggeven van 1000 stukjes. Weliswaar niet van 18.000, dat wordt wel heel veel. Um, en om dat dan weer weg te geven... heb jij weer een anagram meegenomen. Dat is ja. eigenlijk even een, een puzzel die we moeten oplossen. Uh, de anagram was in dit geval... Oh, dat weet je niet meer. <laughs> ja, maar kijk, ik weet het niet meer. Al geld eisen. Al geld eisen. Uh, en uit al geld eisen, dus uit die letters... valt dan weer een zangeres te halen. De vraag Tot. is welke zangeres. Er komen ongelooflijk veel berichten binnen de Q-music-app. Heel veel mensen ook nog met fouten antwoorden. Irla denkt Lady Gaga. Richard denkt Ellen Segali. Ik zou niet weten wie Ellen Segali is. Shane denkt nog Adele. Marianne denkt nog Gersper Dool. Koen Ter de denkt Ariana Grande. Maar ja, is allemaal uh, niet goed. Maar gelukkig is er ook nog Maaike. goeie nacht. Hallo. Hallo. Um, laten we even beginnen met hoe lang deed jij erover... om bij dit antwoord te komen? Uh, niet heel lang. Niet heel lang. Je had het vrij nee. gauw door. Ja, het popte in mijn hoofd. Toen dacht ik ineens... hé, hey, wacht. Wat ook best knap is overigens, want uh, je hoort het... Hè, dus je leest het niet. Dus je moet het uit de nee. letters in je hoofd... een beetje voor je zien en naar door elkaar gaan husselen. Ja, nee, ik ben wel goed met woorden en dat soort dingen. Is alleen de vraag of je ook nog daadwerkelijk het goede antwoord in gedachten hebt, Maaike. Wat denk jij dat het goede antwoord is? Wat is de anagram bij al geld eisen? Ik denk Ilse de Lange. Ik kijk yeah. even naar Jannie. Dat is goed? Ja. Yeah. Dat is goed. Nou, fantastisch. Hé, hey, uh, gefeliciteerd Maaike. Jij wint een Jan ja, van Hangtje, De puzzel van duizend stukjes. Nou, dat vind ik heel leuk. Ben je een beetje een puzzelaar? Ja, absoluut. Absoluut. Oh, dan heeft, ja. dan, dan heeft Janni hier nog even een kritische vraag voor jou. Oh, god. Ben je bekeerd met Jan van Asteren? Ja. Er zijn altijd bepaalde dingen die je altijd in zijn puzzels terugvindt. Weet jij dat? Uh, volgens mij hemzelf en zijn vrouw, denk ik. Nee. Oh. Niet dat je nu nee, niks hebt gewonnen niet. hoor. Nee, het is, het is niet meer dat je. Je hebt, je hebt hem sowieso gewonnen hoor. Ja, maar, hij is gewoon voor jou. Ik vond het wel grappig, maar wat, wat zit er allemaal in Jan van dan? Nou, in elke puzzel vind je altijd een haai. Je vindt pijl en Boog. Je vindt uh, Sinterklaas. Meestal ook de kerstman. Er oh, zijn er heel. Oh, de zwarte katja. En een de vis de zwarte... in een oh. wak. Uh, ja, ik leer hier allemaal dingen, Jannie. Laat maar weer zien. Basis, boven ik vind basis, ben je hier echt puzzel terug. Ja, Dat je echt de puzzel-expert bent hier. <lacht> ja. Hey, Mike. Gefeliciteerd. Ik heb alleen nog één vraag. We hebben twee puzzels namelijk. Eentje is met de winterspelen. Dacht ook wel een thema vanwege de Olympische Winterspelen. De ander is ja. uh, het NK puzzelen. Uh, welke van de twee vind je leuker? Oh, de winterspelen dan. De winterspelen. Dan komt ja. jouw kant op. Ik wens je een heel fijn nou, je weekend. Het ja, hetzelfde. Kijk uitzending. Nou, dankjewel. Hoi, hoi. Jim Gardner nu bij Q. I made a promise I swore to God that I would keep Oh, I'm not flawless Lord knows my record It ain't clean But from now on it will be I'll be honest There's still a lot for me to learn I'm the product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 I was better with you. I was a ghost. I was alone. How oh, to watch in? kiss oh, give okay. Given the throne, I didn't know how to believe.